Jan van der Putten met het NOS Journaal. De verdachte van de steekpartij in Turku in Finland... heeft een Marokkaanse nationaliteit. Het is een man van 18. Hij was sinds 2016 in Finland. Hij was een asielprocedure gestart en woonde in een asielzoekerscentrum. De steekpartij gisteren in Turku in Finland... had hoogstwaarschijnlijk een terroristisch oogmerk, zegt de politie. De verdachte viel op een plein in het centrum van de stad mensen aan met een mes. Hij leek het vooral gemunt te hebben op vrouwen, zegt de politie. Gisteravond deed de politie een inval in een appartement in Turku. Vier mensen zijn gearresteerd. Ook zij hebben de Marokkaanse nationaliteit. De Spaanse politie heeft in Ripoy het huis van een imam doorzocht, meldt El Pais. Hij was mogelijk nauw betrokken bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils. De imam zou donderdagnacht zijn omgekomen bij de ontploffing in Alcanar, waar de terroristen hun aanslagen voorbereiden. Van de verdachten in Spanje is er nog één voortvluchtig. Klanten van KPN met een vaste telefoonlijn hebben last van een storing. Het zijn klanten met een alles-in-één pakket. Ze kunnen wel tv kijken en internetten, maar niet via de vaste lijn bellen. De storing is niet overal, maar wel verspreid over het land. KPN denkt dat de storing in de loop van de middag is opgelost. In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is vannacht een woonblok beschoten. De schutter zou op een leegstaande woning op de vierde verdieping hebben gemikt. Maar er zijn ook kogelgaten gevonden in ramen en kozijnen van een ander appartement waar een man lag te slapen. Er raakte niemand gewond. De Amsterdamse politie is op zoek naar getuigen. De NVWA heeft een melding gekregen over teveel fipronil in eieren uit Polen. De melding komt van een eierhandelaar of eierverwerker die steekproeven heeft gedaan. Eieren uit Polen worden vooral verwerkt in andere producten. De eieren liggen niet in gewone winkels of supermarkten. Dan nog het weer, geregeld zon en een enkele bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Maandag vooral in Zeeland. En dinsdag en woensdag droog en flink warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen knopen Diemen en Muiderberg. Vier kilometer met een kwartier vertraging. Verderop richting Amersfoort tussen knopend Theemnes en de afrit Bunschoten 6. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 7. A12 richting Den Haag door werkzaamheden tussen Gouda en Blijswijk 6. De rijbaan is daar dit weekend helemaal dicht.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 Is de zomer van ZFM met. met nu Zandvoort op zaterdag. The night runs away with the day. Terwijl de zon vanmiddag heerlijk schijnt hier in Zandvoort, draaien wij de summer is over. Summer. Dat was hem, de single van Dusty Springfield. Goedemiddag, Zandvoort, en welkom het DTM Weekend in Zandvoort. En CFM Zandvoort is erbij. Als eerste tussen 2 en 5 met Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Albert-Jan en goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers, niet te vergeten. En goedemiddag, Rob. Ja. Hoezo Summer is over? Volgens mij moet hij nog beginnen. Hoor. Ja, dat dacht ik ook. Ja, ja, ja. En, uh, maar wel een lekkere plaat, toch? Ja, een lekkere plaat. Ik zit, we zitten er ook gelijk in dat sfeertje, hè? Ja, goed, hè? Dat is uh, prima. Nee, we hebben een overvol programma vandaag en morgen natuurlijk ook nog op Zandvoort op zondag. En ik zie terwijl onze weerman uh, net binnenkomt lopen met een zonnebril op, dat voorspelt veel goeds, luisteraars en kijkers. Want blijft het zo mooi of wordt het nog mooier? We horen het allemaal rond de klok van half drie. Het enige echte Zandvoortse weerbericht van onze collega Lex van der Hoorn. Zonnebrilletje op, hij zwaait al. Dus dat belooft veel goed. Het is natuurlijk een overvol weekend dit weekend. Je zei het al, het is bijna het Duits grondgebied. Ja, ja, ja. De Duitse toeristen en liefhebbers van de DTM races... Uh, hebben ons het dorp inmiddels overspoeld, kan ik wel zeggen. De voertaal in het centrum is ook Duits geworden, hè, dit weekend. Dus uh, nee, het wordt uh, volop gereest op het circuitpark Zandvoort. Cic uh, circuit Zandvoort, moet ik zeggen. En daar is voor ons aanwezig onze collega Willem van Densen... om kwart over twee gaan we voor de eerste keer schakelen met het circuitpark... Uh, om te kijken hoe de sfeer daar is. Er zijn inmiddels al de nodige races verreden... de nodige ongelukken zijn ook al gebeurd vanmorgen... maar allemaal goed afgelopen voor zover ik dat kan uh, inschatten... De tweedaagse van Zandvoort. En dan hebben we het over zeilen. Er wordt ook druk gezeild uh, in Zandvoort. Daarvoor uh, is de plek to be. De place to be is natuurlijk de watersportvereniging uh, aan de boulevard. De Katamaran race, de luchterduinen race. Vroeger heette die anders. Hè? Dat was een andere naam. Hè? De... Uh, Rondje Rem. Rondje Rem. De voormalige Rondje Rem. En voor degenen die nog van plan waren om naar de zomermarkt op de boulevard te gaan. Uh, dan kan ik vast mededelen dat die is afgelast vanwege de straffe wind. En uh, dus die gaat uh, de volgende keer wellicht wel door als het iets minder hard waait. Uh, wat gebeurt er verder nog? De Vuelta is, begint vandaag. Dat is dus de ronde van Spanje. Minstens zo interessant als de Tour de France. Uh, het EK-hockey is begonnen. Dat doet, doet ook een hele, hele week. En we hebben natuurlijk ook nog de zandvoorts nieuws in het kort. Uh, het Dieren van de week om half vijf ontbreekt ook niet. En die luistert naar de naam Japi. Het gedicht van de week dat moet je nog even kiezen. Ik heb er drie liggen, erop, Dus dat wordt nog even, uh, even je, je hersens pijnigen uh, welke het gaat mm. worden. Maar liefhebbers daarvan, het blijft nog even een verrassing... Kwart voor vijf het gedicht van de week. Pit Report ontbreekt ook niet, eh, want eh, om kwart over vier... want eh, de CEO van het circuit Zandvoort, eh, eh, Erik Weijers... heeft eh, nu ook zijn stelling genomen in zaken de, de Formule 1-ontwikkelingen... zowel in Assen als in Zandvoort, maar daarover om kwart over vier meer. Sport kort. Uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zo is het, uh, Albert-Jan. En uh, inderdaad, heel veel aandacht voor de DTM. Niet alleen op het circuit, nee, ook het centrum doet uh, lekker mee met de DTM. Want we hebben vanavond een groot uh, muziekfestival. Nou, ik zeg vanavond, daar nou, begint vanmiddag al uh, om twee uur. Dus het is eigenlijk al begonnen. Deze dame, Shaka Khan, werd uh, met name bekend uh, door uh, de single I Feel For You. Maar deze mocht er ook best wezen. You're the I'm Every Woman. Ja, zo dadelijk gaan we live schakelen met Circuit Sanford's Willem van Nissen. Hij is het hele weekend aanwezig bij de DTM. En straks om maar kwart voor drie start de eerste race uh, al daar. En we gaan ze dadelijk van Willem horen hoe het gaat met de voorbereidingen... en de rest van de activiteiten op het circuit. Maar eerst deze pas Fiverr. Hier is the eye of the tiger. Dat was hem, de ziel van Survivor in the Eye of the Tiger. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, voor de eerste maal vandaag schakelen we live over naar het circuit Zandvoort. Willem van Dins, het hele weekend, aanwezig bij de DTM. Goedendag, Willem. Ja, goedendag. Ja, circuit Zandvoort, DTM weekend. En ja, we lopen nu op de krip. Onder straat, zonnetje. De weersvoorspellingen waren heel anders voor het weekend. Maar, de anderhalve dag bezig, zeg maar, hier. En we hebben alleen vanmorgen tijdens de varingkaartje voor de DTM... We hebben een kort buitje gehad. Dus, uh... Ja, gewoon heerlijk weer uh, vandaag. Ja, heerlijk. Lekker genieten. En dat doe je niet alleen. Waarschijnlijk uh, heel veel mensen daar. Ja, uh, er zijn zeker veel mensen aanwezig... Uh... Ja, de DTM-race, dat is de hoofdmotor natuurlijk tijdens zo'n uh, DTM-weekend. Uh, ja, die is bezig met de voorbereiding. Uh, de auto's zijn net opgesteld op uh, het rechtgeheim, op de start-and-grid, zoals het heet. De rijders, uh, die worden in hoeveel uh, auto's uh, rondgereden om naar het publiek te zwaaien. En dan gaan ze, ik dacht, voor drie, uh, dan gaat de start uh, plaatsvinden van dit, uh, ja, wel uh, spectaculaire evenement. DTM, 18 auto's. En als ik je nou vertel dat er 18 coureurs ook zijn, euh, ja, dat rekent sommetjes simpel. Maar van die 18 zijn er 17 die één of meerdere DTM races al gewonnen hebben. Eentje dus nog niet, euh, maar dat geeft wel aan hoe uh, competitief uh, die DTM is. Ik bedoel, als je kijkt naar Formule 1, daar hebben we 20 auto's en ik denk dat er 5 of 6 zijn die daar wel eens uh, een race winnen. DTM is er toch anders. Uh, 18 rijders, 17, meer dan één keer een DTM race uh, geworden. Ja, wordt er uh, veel uh, ingehaald bij, uh, bij de DTM? Ja, dat, ja DTM heeft zelfs uh, met.. Uh... Om u 1 en zo, uh, dat trs systeem dat ze ook uh, even wat ik zou hebben om een uh, auto uh, bij te kunnen gaan, die actie gebeurt. En uh, ja, er gebeurt ook wel meer met inhalen, dat er een beetje, ja, een beetje hang- en duwwerk aan vast komt En dat maakt het uh, spectaculair. Inhalen blijft overigens wel moeilijk, ook op zo'n uh, die voor goede auto's. De baan is niet uitermate breed en het zijn... Uh, Downforce-auto's, dat wil zeggen, als je te dicht achter een auto voor je komt... Ja, dan krijg je toch een wat ander weggedrag en dat wordt moeilijk. Maar al met al toch altijd uh, spektakel met DTM. Ja, zo meteen om uh, kwart voor drie dus uh, de race. Uh, ja, betekent dat uh, dat er morgen niet meer gereisd wordt? Oh, morgen uh, wordt er gereisd. DTM tegenwoordig uh, twee races uh, per weekend. Ook uh, op beide dagen dan uh, kwalificaties... Uh, Vorige hebben we het hele circus opnieuw met een vrije training, met de kwalificatie en met uiteindelijk een race. De races op beide dagen duren even lang. Dat zijn races over een kleine uur en één ronde. Dus dat is vijf minuten en één ronde races. Dat is in tegenstelling tot vorig jaar is dat veranderd. En ik zei het al, op beide dagen hebben we een kwalificatie. Nou, eigenlijk hebben we die uh, vanmorgen ook gehad voor de race van uh, vanmiddag. En dan zien we dat het uh, ja, toch wel uh, tot nu toe een BMW-feestje is hier op Zandvoort. Uh, uh, het is BMW van uh, Timo Klok, formul uh, voormalig uh, Formule 1-coureur. Uh, ook uh, uh, Formula 1-verslaggever uh, bij RTL uh, Duitsland, die naar een pool wist te trainen. Op de tweede plaats vinden we de, de Braziliaan Augusto Vargas. Ook in een de BMW. Derde is het voormalig TTM-kampioen uh, uh, Marco Witman. Ook in een BMW. En vierde vinden we onze Belgische uh, ja, puur. Op de vierde plaats in een BW. En dat is uh, Maxi Martin. BW werd wel iets geholpen uh, door het weer, waar ik het eerder al over had. Zij waren ook volop in de kwalificatie bezig toen het toch uh, begon te regenen. Zij op een hele droge baan op die tijden gezet. En een deel van de concurrentie had toch te maken met een wat nattere baan. Ja, en dan ben je nooit sneller als uh, iemand op een droge baan, uiteraard. Nee, het is inderdaad De top 4 bestaat uit de BMW's Het is dadelijk om kwart voor drie De race, dan komen we weer bij je terug Willem, dankjewel voor dit moment Oké, Oké, dat was Willem Vanaf het circuit Zandvoort En het is een sunny day She woke up in the morning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 It keeps on praying Pretty Keep up. Woo. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault. They all be jocking. Keep up. Yeah. Players on it. Come on. Put pinky rings up to the moon. Woo. what y'all De zomerrit van Armin van Buren. Dat is inderdaad de Sunny Days. en ook die hebben wij vandaag in voort. Gevolgd door deze van Bruno Mars, jor de 24K. Vierde is Hij is inmiddels aangeschoven aan de microfoon. Goedemiddag, Lex van den Horen, hoe is jouw week geweest? Goedemiddag. Rob. Goedemiddag Lex. Ja, ik ben even langskomen waaien. Even langs? Ja, het is een beetje windy, hè? Ja, ja. een beetje windy. <laughs> een beetje windy. <laughs> <Ja>. <laughs> windy weer vandaar ook uh, geen uh, zomermarkt vandaag. Uh, Waar was dat? Op de boulevard? Op de boulevard? Ja, ach nee, dat, nee, allemaal, dat gaat niet nee, lukken. Dat kan niet, joh. Nee, joh. Nee. <laughs> Waar zijn we nou bij bezig? Dat is wel lekker zeil weer. Ja, dat wel. Ja. En dat hebben we dit weekend ook. Hè. Rondje rem voorheen. Ja, ja, ja. En tegenwoordig de luchten duinen race. Ja. Nou, het is nu windkrachten 5 tot 6. Zo. Pittig. Het ja. Ja. is pittig hoor. Pittig. En uh, <tus> ja, we hebben dus vandaag wolkenvelden en, uh, en opklaringen. En uh, we hebben ook kans op een buitje gehad. En dat buitje is ook gekomen. En nu gaat in de loop van de middag gaat het steeds zonniger worden. je, hey, daar hou van steeds minder bewolking. Dus dat gaat goed voor, voor vanmiddag en een deel van de avond. Kijk, de een deel van de, de, de avond, de ja, daar avond. komt hij. Want we hebben vanavond een uh, muziekfestival, dus nee. ja. blijft het droog? Ja, nee. nee. Nee? Nee. Later in de avond, dat is uh, waarschijnlijk na tien. Hè, dan moeten we toch rekening houden dat het gaat regenen. Dus... Ja. ja. Parapluutje mee. Ja, pluutje mee. Ja. mee. Maar, wordt het heftig of al... Je kan ook de kroeg induiken. Wordt het heftig of. Uh... Nou, heftig. Uh, er wordt wel behoorlijk wat regen verwacht. Dus het kan wel een flinke bui zijn. Maar het zal de mensen niet mogen weerhouden om naar uh, het festival te gaan. Nou, als je. Nou, nou, tot, tot, tot, tot tien uur. <lacht> tot tien uur. <lacht> en dan snel naar binnen. Ja, en dan naar binnen. De kroeg in. Dat was toch de bedoeling? Ja, ja, uiteraard na 12. Ja. Ja. <laughs> en uh, de maximumtemperaturen die komt uh, in Zandvoort uit op uh, ongeveer 19 graden vanmiddag. Want het is nu 18 en er komt steeds meer zon. Dus het warmt nog ietsje pietje op. Dan kan het 19 graden worden. Dan nou, gaan we naar morgen. Dan is het uh, droog en wisselend bewolkt met in de middag... Periode met zon, eigenlijk is zo'n beetje wat we vandaag ook hebben. Ja, nou, ja, alleen dat buitje, dat komt dus niet wat we vandaag hebben gehad. En er staat een, een matige tot vrij krachtige wind, iets minder dan vandaag. Dat is windkracht 4 tot 5, en vandaag hebben we 5 tot 6. En de maximumtemperatuur die zit uh, ook uh, rond de 19 graden, net als vandaag. Dus ja, het lijkt een oh. beetje op vandaag, denk ik. Nou, nou. Ja, blijft de wind uit het westen komen, Lex? Of niet? Ja. Die is ja dus dan horen we de raceauto's niet. Of minder. Nou, dat is, het is een beetje het. jammer. Hij zit nu in het westen. Morgen zit hij ook in het westen. Oké. Okay. Ja, dat is jammer. Hè? Dan horen we het geluid uh, minder. Ja? Als de noordoostenwind was. Dan uh, ging de ja, precies, racegeweld dan, over, over ja, het dorp heen. Ja, ja. Maar goed. Maar goed, dat is het, het is niet anders. En ik kan het ook niet veranderen, hoor. Nee, ik ben ook niet boos. Oké, goed zo. Ik zou erbij moeten komen. <laughs> nou, een beetje een boze A.J. Nee. Oh. Dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we wolkenvelden. Met in de middag uh, opklaringen. Ja. Weer in de middag opklaringen. En er staat weinig wind. Dus die bewolking die er dus hangt, die wolkenvelden, dat blijft hangen. Hè? Dat, dat waait niet ja. weg. Dus in de middag dan moet, uh, we moeten we even wachten dat die wolken uh, oplossen en niet wegwaaien. Uh, er staat een maximum temperatuur voor maandag op 20 graden. Weergraatje erbij. Weergraatje. Nee, erbij. Dus, uh, er staat weinig wind, maar dat had ik al verteld. Ja. ja. Uh, dan gaan we naar de dinsdag. Dan hebben we ook wolkenvelden. En in de middag wat zon, het wordt wel eentonig. Met een matige westelijke wind. Dat is ongeveer windkracht 3 tot 4. En een uh, maximum temperatuur ja, van 23 graden. Hé! Hey. Ja, ja, ja, ja. Het gaat, ja, het gaat, op drie, gaat inderdaad de goede kant op. op. En dan de vooruitzichten. Dus na het weekend he, gaat geleidelijk uh, de temperatuur omhoog. En tot 25 graden. Op woensdag. Wat zei je, Lex? <laughs> met tot 25 graden op woensdag. 25 graden? Gaan ja, we het nog meemaken? Met, Geweldig. Met, meer, met meer zon en een zuidelijke wind. Nou, dat ja. is uh, mooi voor Maar, zo, mooi voorzomer maar wat mij is opgevallen, ja. deze zomer. Oh, en en we hebben we al zomer dan? Ja, het ja, zit al bijna op het eind van de zomer. <laughs> Want de, de, de, de, de temperatuur die is al naar beneden. De langjarige gemiddelde zit nu op 21. En die was 22, maximaal. Maar wat mij is opgevallen, dat is dat we geen hittegolf hebben gehad dit jaar. Nee. In de beeld. Ja, wel plaatselijk in Limburg of in Arnhem. Ja, nee, maar zo. wij hebben het over Zandvoort. Maar ook, ook niet. Ook niet. Nee, in de beeld ook niet. Dat is mij opgevallen. We hebben wel geen, geen hittegolf gehad. Nou, dat is, ja, het klimaat is toch volgens mij een beetje, een beetje aan het veranderen, hè? Nou, uh, Iedereen hoopt nu een mooi uh, najaar te hebben alsnog ja, nou, het in alsnog in zou nog kunnen. zou ja. nog kunnen. zou nog kunnen. Maar laten we het niet op vooruit Maar een hittig golf? Uh, nee. Nee, denk het niet. Dan moet in naar Spanje. Ja. Nou, en uh, als je nog verder uh, in het programma wil van, de, van het weer... dan kan je kijken op www.meteopagina.nl... en op uh, de DEXTV TV Zandvoort, kanaal... 40, 40, digitaal. En op de CFM app. En ook nog op Twitter en Facebook... Op uh, slash uh, Meteopagina en et Meteopagina. Nou, dankjewel Lex weer uh, voor deze week. En we blijven je volgen in het weer. Oké. Okay. Oké, okay, en tot volgende week. Tot volgende week. Dat was het weer. ZFM Zandvoorts. Dat was het weer op ZFM Zandvoort. Ja, we zeiden dit al hè, in het begin van het weerbericht. Het is een beetje windy. Amen. Naar de jaren 60 met die Association en Windy. Ja, dat hoort wel bij het weerbericht van uh, vandaag en uh, morgen. Windkracht 5 vandaag en uh, zo morgen rond een uh, windkrachtje 4. Het is uh, sunny in Salvoort en dat betekent ook dat de zon op TV schijnt als je naar de ARD kijkt. De single van Aha En the Sun Always Shines on TV. Ja, ze live vanuit zandvoort op die moment bij de ARD. Dus wil je meekijken met de eerste DTM race van het weekend die zo dadelijk om kwart voor drie gaat beginnen? Moet je ook even buiten dat je naar de radio blijft luisteren, uiteraard de tv aanzetten, Albert Jan, toch? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Dat maar je kan, kan, ook, je kan op zo'n moment ook nog even één plaat wachten en dan, dan krijg je weer live verslag van onze collega Willem van Denst op de radio. Zo is het. Goed, ik heb Zandvoorts nieuws in het kort maar even gesplitst, want ja. er is er nogal wat gebeurd de afgelopen week. We gaan eerst terug naar dinsdagmiddag. De politie heeft dinsdagmiddag in Haarlem een 59-jarige vrouw uit Zandvoort opnieuw bekeurd voor bedelarij. De vrouw is in Haarlem beter bekend als de barones, dit meldde de politie afgelopen week. Omstreeks vier uur zag de politie de vrouw op de Spaarndammerweg waar zij voorbijgangers tegenhield. De vrouw vroeg een bijdrage aan voorbijgangers omdat ze geen geld meer had om voor haar huur of omdat haar man in de problemen zat. De vrouw was enkele weken geleden ook al bekeurd voor dit feit dat strafbaar gesteld is in de AVP. Na de tweede aanhouding binnen enkele weken wordt zij nu mogelijk vervolgd. Een kiter is donderdagavond ernstig gewond geraakt op het strand bij Zandvoort. De vrouw was rond half negen met haar kite bezig toen het misging... en zij met een harde klap op het strand terechtkwam. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter uit Rotterdam... rukten uit om hulp te verlenen. De traumahelikopter landde op het strand... waarna ook een traumaarts hulp kon bieden aan het slachtoffer. Na de eerste zorg is hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Inbraak in kiosk Tankstations. In de winkel van een tankstation is donderdag eh, rond, twee, rond half drie s'nachts ingebroken. Dit gebeurde aan de burgemeester van Alphenstraat in Zandvoort. Op camerabeelden is te zien dat twee of drie personen de inbraak plegen. De inbrekers zijn kort binnen geweest en met een onbekende buit vertrokken. De, per, de personen zijn te voet gevlucht richting de Van Spijkstraat. Getuigen of mensen met informatie kunnen bellen met 0900 8844. 0900 8844. Oh, tot zover het Zandvoorts nieuws. In het kort, jawel. Nou, zodra gaat hij starten, de eerste DTM-race van het weekend. Jawel, mijn vrienden. En hier is uh, Marianne Roosberg. Ik ben wie doe. Nou hij is je uh, inmiddels gestart, uh, Albert-Jan, de Ries van uh, vandaag. Ja, we zitten nu de Tarzanbocht door en zo naar de volgende plaat gaan we gelijk weer schakelen met onze collega Willem van Densen. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel achter straten op bewoners of voorbijgangers van ver.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 tomando mi mojito, imaginando de donde vengo después del de viaje y que abrazo mi amada pruebas el mar. Mi corazón escondido si es...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 Zeggen we altijd, dat is bluff, Ja, echt waar. Je hoorde ze met Hemingway. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. En we schakelen weer om over naar het circuit Naar Willem van deze. Want zojuist is de eerste race van de DTM van dit weekend van start gegaan. Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag DTM, eh, inmiddels zoals je zei, eh, van start gegaan. Ja, prima start. Geen enkel probleem eh, tijdens start. Eh, niemand eh, in de problemen gekomen. Later uh, in de eerste ronde uh, was er wel een uh, groot probleem en dat was voor uh, Maro Engel. De winnaar van de vorige TTM race die vond plaats in uh, Moskou. In het geivlak uh, ging hij van de baan af door de hele grote grimpak. Daar dan moet je heel uh, wat snelheid voor hebben om die grimpak helemaal door te komen en bijna de vangrail uh, te raken. Vanwegeel raakte hij niet, hij wist uh, terug te komen op de baan. Zo zou zijn Maro Engel, winnaar van de vorige race uh, in DTM en uh, Moskak. Afgelopen week uh, getrouwd met zijn uh, Stefanie en hier op Zandvoort. Toch een beetje onder de indruk uh, van het hele gebeuren. nog. En geloven, uh, macht over de machtoverstuur in het feitlak. We zijn weer de uh, drie ronde verder. We zien aan de leiding Timo uh, Grotsen met de tweede plaats Maro de waarlijk TTM-kampioen, opnieuw in de derde plaats, de Belg. Maar precies, Mark En alle drie mannen zijn onderweg in een DTM. Ja, Willem, we zagen dat ook al een tweetal rijders de pits ingegaan zijn. Hoe is dat eigenlijk geregeld met de pitstops tijdens een DTM-race? Nou, TTM, je moet minimaal één pitstop maken per race. Je mag zelf bepalen wanneer je dat doet. Oké, okay, Willem. We komen straks bij terug voor het vervolg van deze spannende race op het circuit Dank Zandvoort. Dankjewel voor dit moment. Come over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it a chance Now take my hand, stop it, and the man on the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 DTM en race van vandaag. Timo Klok op dit moment de leider van de race. En uh, uiteraard hoe het uh, verder gaat tijdens de race hoor je in het uh, tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Hier is Katrina en de Waves...